3 uur. Dit is Radio 1. Het mag je fixen. Wat hebben de Belgen geleerd van onze troonswisseling en hebben de Amerikanen net zoveel interesse in onze oranjes als de Duitsers dat straks in Dit is de dag. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van de Putten. In de eerste drie maanden van dit jaar is er meer geklaagd over te volle treinen. Bij het OV-loket kwamen er 287 klachten binnen over het gebrek aan zitplaatsen bij de NS. In dezelfde periode vorig jaar waren het er zo'n 120. De stijging kwam onder meer door de winter. De NS heeft een aantal keer moeten grijpen naar de winterdienstregeling, zegt Wilma de Jong van het OV-loket. En de treinen die dan rijden zijn volgens haar soms te kort. De perrons die maak je niet zomaar langer, dus ik denk niet dat dat, dat dat haalbaar is. Maar ik kan me voorstellen dat je dan wel een extra wagon aankoppelt om de trein langer te maken. Of als dat ook lastig is, uh, ja, misschien een extra trein laten rijden. Op sommige trajecten zijn de problemen volgens het OV-loket structureel. Bijvoorbeeld op de trajecten Amsterdam-Alkmaar, Apeldoorn-Utrecht en Almere-Buiten Amsterdam. Daar zouden langere treinen of dubbeldekkers wenselijk zijn. En als er geen langere trein ingezet kan worden, informeert de reiziger. Daar staat al duidelijk over, zegt de Jong. Voor de nieuwe kerk in Amsterdam staan duizenden mensen... in een lange rij te wachten om naar binnen te mogen. Gisteren legde koning Willem-Alexander in de kerk de eet af... en alle bloemen en versieringen van de inhuldiging zijn nog aanwezig. Vanmiddag ging de kerk om twee uur open voor publiek. De nieuwe kerk is nog tot tien uur vanavond geopend... en ook morgen is de kerk open. Inmiddels is het gebied rond de dam schoongemaakt... en er worden voorbereidingen getroffen voor zaterdag 4 mei. Dan is op de dam de Nationale Dodenherdenking. De NAM gaat onderzoeken in hoeverre gebouwen in de provincie Groningen bestand zijn tegen zwaardere aardbevingen. Het is voor het eerst dat zo'n onderzoek in Nederland wordt gehouden. De Nederlandse Aardolie wil te weten komen welke grote gebouwen en woningen moeten worden aangepast. En op welke manier. Nou, in eerste instantie beginnen wij met een onderzoek naar twaalf gebouwen. En uh, van die twaalf gebouwen maken we een computermodel. En daarin kunnen we simuleren uh, wat zwaardere aardbevingen doen met de constructie van gebouwen. En in de tweede stap gaan we dat doen met meer gebouwen. En als we ondertussen meer weten over hoe we gebouwen sterker kunnen maken... dan gaan we dat ook uitvoeren. Na afgelopen tijd is het aantal aardbevingen in de provincie Groningen... door gaswinning gestegen. Ook de kracht van de schokken is toegenomen. De zwaarste in het gebied tot nu toe had een kracht van 3,6 op de schaal van Richter. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft een akkoord bereikt met de vakbond... over een loonsverhoging voor werknemers. Daarmee zijn nieuwe stakingen van het grondpersoneel van de baan. De afgelopen weken waren er herhaaldelijk acties. Vorige week maandag gingen er van de ruim 1700 geplande vluchten maar 32 door. 150.000 passagiers waren toen de dupe. Het akkoord tussen Lufthansa en de vakbond moet nog wel worden voorgelegd aan de vakbondsleden. Dan nog het weer volop zon voor 13 tot 18 graden. Vanavond in het zuiden meer bewolking en in Limburg mogelijk wat regen. Morgen eerst op meer plaatsen wat regen, later zon en het wordt 13 tot 19 graden. Voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB. Jolanda van der Velden. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat tussen Kootwijk en Alvid Hoenelo 3 kilometer. Richting Amersfoort tussen Knopenbeekbergen en Avid Hoenderloo 4 kilometer. Bij Hoenderloo is in beide richtingen de linker dicht vanwege spoedreparatie. Op de A16 Breda richting Rotterdam is bij Rotterdam Feyenoord de parallelbaan dicht vanwege een aanrijding. Tussen Knopend Ridderkerk en Rotterdam Feyenoord staat nu 2 kilometer. En wij gaan zo verder met. Dit is de dag. Blijf luisteren. Jij een zelfstandig IT Pro? Kijk dan uit voor werken met de verklaring, naheffingen en andere valkuilen. En kies voor de risicoloze IT-staffing oplossing. Zelfstandig zonder var. IT-staffing, good thinking it De Nederlandse Einstein leren kennen. Meemaken hoe een oranje koning van Engeland werd. Kom dan nu naar de Grote Kerk in Den Haag voor de spectaculaire tentoonstelling Constantijn en Christian Huigens: een gouden erfenis. Laat je inspireren door twee vrije geesten en zie wat je allemaal kunt bereiken als je grenzeloos denkt. Kijk op huigenstentoonstelling.nl. Dit is Radio 1. Eo. Dit is de dag. Mag je fixen? Fijn dat u luistert naar dit is de dag. Hoe hebben ze in België, Duitsland en Amerika naar ons nationale troonsfeest gekeken? Die vraag stel ik aan drie journalisten uit die landen. Een cultuurtheoloog Frank Bosman is er. En kun je met muziek getraumatiseerde Syrische vluchtelingenkinderen helpen? Merlijn Twaalfhoven probeerde dat en vertelt er nu over. Ja, een historische dag voor Nederland, maar hoe keek die buitenlandse pers naar al het oranje geweld van gisteren? Queen Beatrix handing over power to her eldest son today. Amsterdam kleurt op dit eigenste ogenblik oranje. Ik treed in uw voetstappen. Willem Alexander becomes the first Dutch king in more than 120 years. Die koningsfamilie is beliebter denn je hier in de Nederlanden. En dat bij jong en oud. De koning wordt in Nederland niet gekroond, die wordt beëdigd en ingehuldigt. Very very popular queen, but also this new king popular. So it's all about celebration today. Willem Alexander is koning zo so is het. Genoeg aandacht over de grens dus. We praten erover met royalty-watcher Flip Feiten voor de Vlaamse VRT... de Duitse correspondent Helmoet Hetzel... en de Amer Amerikaanse correspondent voor de Financial Times Matt Steinglas. Laten we beginnen met u, meneer Feiten. Um, de Belgen die kijken met extra belangstelling naar het Nederlandse Koningshuis, toch? Ja, zeker. Uh... Ze vragen zich af of uh, onze koning misschien geen voorbeeld zou moeten nemen aan Beatrix. Zij is al uh, 78. Het is geen gewoonte bij ons. Meestal blijft de koning... Ja, sterft hij in het harnas. Er is er eentje, Leopold III, die is uh, vervroegd afgetreden. Maar dat had met uh, ja, historische omstandigheden na de Tweede Wereldoorlog te maken. Uh, maar bovendien... Uh, ja, dit is een, uh, een plaatje natuurlijk wat jullie gisteren allemaal uh, ons voorgeschoteld hebben. En er is enorm veel belangstelling gewoon bij kijkers en luisteraars uh, in België. Zowel uh, aan de Vlaamse kant als aan de Franstalige kant. Hoor ik iets van jaloezie? <laughs> of wil ik dat horen? Jaloezie, weet je, we kijken met verwondering naar uh, het nationale gevoel dat jullie hebben. Want... Dat is een lastig hoofdstuk in België. Juist door die verdeling in een Vlaamse kant en een Franstalige kant. Er is niet één nationaal gevoel in België. En, en dat uh, maakt het grote verschil natuurlijk. Uh, als als, als, als jullie kijken naar Beatrix of naar Willem-Alexander... dan zie je daar echt ja, een Nederlander, een Nederlandse familie. Hier in Vlaanderen bijvoorbeeld, denk ik... en nu ga ik misschien een beetje korter de bocht... dat wij naar het Koningshuis kijken als een, een Franstalige bourgeois-familie, je hebt niet het gevoel dat daar echt een Vlaming zit. En ja, dan is het natuurlijk moeilijk om je daarmee te identificeren... en, en je echt een, uh, ja, die koning als een Vlaming aan te voelen. En je, jij, van de wereld, jezelf weer als Belg te voelen. Het is ingewikkeld in dit land. Ja, dat is, dat is, dat is wat ik hoor inderdaad. Cultuurtheoloog Frank Bosman. Ja, ik had inderdaad een vraag van... Uh, is het in België, heb ik tenminste van collega's vaak gehoord dat de koning een van de weinige instituten is die in België... dat eventueel nationale gevoel zou kunnen belichamen. Uh, in met andere woorden, als er geen koning meer is... wat hebben Vlamingen en uh, Franstalige Belgen nog met elkaar gemeen? Ja, dat is zo. Uh, vroeger werd er dan nog gezegd de munt. Oh. <laughs> uh, maar ja, ja, dat is met de euro ook, niet ook al nee. niet meer het geval. Uh, en en uh, defensie is er ook nog... Uh, eh, wat ook nog helpt zijn de Rode Duivels. Wij zijn Belgen als de Rode Duivels voetballer. Dan zijn we echt allemaal nog Belgen. En dan verliezen ze zo vaak. Dat had u niet mogen zeggen. <laughs> Sorry. Maar eh, ja, er was een moment, bijvoorbeeld... toen koning Boudewijn Stierf... Eh, nu bijna twintig jaar geleden... dan... De, de reactie, de emotionele reactie in het hele land daarop... dan had je nog iets van een, een Belgisch gevoel. Mm -hmm. En dat werd zelfs een politiek feit genoemd. Maar ja, dat hebt dan weer weg na een tijdje. Uh, het, het is hier nog ja, een heel dubbel gevoel. Okay. Gaan we even naar onze oosterburen. Want de Duitse pers was in grote getalen aanwezig. Toch, meneer Hetzel? Absoluut. En de Duitse pers was wild enthousiast over die fantastische, waardevolle dronesoverdracht gisteren. Was een groot feest, is een waardeverlopen, Zonder incident en jullie gefeliciteerd met dat fantastische nieuwe koninklijk paar met koning Willem Alexander en koningin Maxima. Echt super. En volgens mij hoor ik hier een grote oranje fan. Mag dat wel als journalist? Nou ja, met je je hoedje uh, op verslag doen, ik. ik u, toch? Ik moet, moet eerlijk zeggen dat ik natuurlijk een hele goede relatie... Met de, met de koninklijke familie hier in Nederland heb. dat is, is gegroeid uh, in de laatste jaren als prins Klaus nog leefde. Hij heeft me op zo'n fantastische manier hier in Nederland uh, welkom geheten. En sinds prins Klaus heb ik via zijn zoon, Willem-Alexander... nu koning van Nederland, en via Maxima... en ook via de vroegere koningin, nu prinses uh, Beatrix... een hele ja, goede banden, nauwe banden opgebouwd met de koninklijke familie. En ik voel me ook heel sterk verbonden met de koninklijke familie in Nederland. Maar bent u dan nog wel journalist of toch vooral Oranjefin? Nee, ik ben ook nog journalist. Ik schrijf ook uh, soms een paar sommige, uh, kritische stukken over... over als je iets misgaat, bijvoorbeeld hier. Dus uh, dat doe ik wel. Maar ik heb wel, moet ik zeggen, uh, nog een heel warm gevoel... Uh, voor het Nederlandse Koningshuis. Ja, wat was, uh, denkt u, voor de Duitse uh, televisiekijkers het hoogtepunt gisteren? Nou, Ik denk toch wel de balkonscène als... als als Kronik äh, in Beatrix nach, nach einer ist gekommen und hat Herr Abdigrazi äh, bekannt gemacht und als dann ähm Koning Willem-Alexander haar moeder heeft toegesproken. En wat ik heel roerend, onroerend vond eigenlijk ook... als dan koning Willem-Alexander, de nieuwe kroonprinses... Katharina Amalia, Amalia, zijn oudste dochter... een zoen op de voorhoofd heeft gegeven. Dus zij is mijn opvolgster, heeft die daarmee symboliseerd. Dat vond ik een heel erg belangrijke scène. Ja, dan nou hadden we het hier net over religie... en de aan- of afwezigheid van religie... Um, heeft u daar nog een idee op? Hoe, hoe, hoe kijken Duitsers daarnaar? Nou, ik vond, we hebben het net over gesproken, ook, dus ik vond het heel uh, belangrijk bij die eidaflegging dat hij ook zei, zo waarmee God helpt, zo, zo almachtig God helpt mee. Dus die, die, die, die, die echt de aid de, de heeft af, afgelegd voor het aangezicht en in de religie voor God. En dat vind ik heel erg belangrijk dat een staatshoofd dat doet. Ja. Goed, maar mag, ik, mag ik misschien vragen hoe dat, uh, hoe dat in Duitsland zit, bijvoorbeeld als er een uh, nieuwe president uh, beëdigd wordt. Uh, is daar enig religieus te duiden ceremonieel bij of is het allemaal een seculier feestje? Het is eigenlijk zo als bij jullie hier, bij iedereen iedere uh, volksvertegenwoordiger mag zelf beslissen in welke manier hij zijn eed aflegt of zij de eed aflegt dus of de of of Bijbel de eet oh. uitbrengt of of die een andere manier van AIDS wil uh, uitspreken. Dus het is eigenlijk dezelfde manier zoals hij gisteren is gegaan in Nederland. Okay. Matt Steinglas, u bent Amerikaan maar woont in Nederland... als correspondent voor de Financial Times. Was Nederland in Amerika nog groot nieuws? Het uh, was groter dan je verwacht eigenlijk. Uh, de mm -hmm. foto's in ieder geval hebben de eerste pagina van de New York Times... en ook de Washington Post gehaald. Uh, bij de televisie wat minder. Uh, wat, van wat ik heb gezien. Ze hebben daar 30 seconden aan gewaaid. of zoiets op uh, NBC. En dat ging voornamelijk eigenlijk over Prins Charles' aanwezigheid. En het feit dat uh, uh, hij waarschijnlijk venijnig was. Dat zijn moeder niet <lacht> aftreedt. Terwijl uh, Beatrice dat wel doet. En welk moment? Ja, dat is dus een typische moment dat zij eruit lichten. Nu, nu heeft u zelf alles gevolgd vanaf de dam in Amsterdam. Hoe vond u die sfeer daar? Ja, ik vond het uh, wel. Ja, het was een heel mooie sfeer. Uh, ik vond het uh, ook een beetje typisch van, de, het Amsterdam, van het Nederlandse volk... dat mensen wat uh, meer afstand tussen elkaar hielden... dan in grote menigtes in, menigtes in andere landen. Uh, en um, ik vond het ook prettig eigenlijk. Ik ging, ik ging even spreken met de paar uh, republikeinen die daar stonden. Uh, ja. En ten eerste vond ik het heel prettig dat wij... Ja, uh, ze hadden geen ruzie met de andere mensen die daar stonden. Dat was een heel mooie sfeer. En dan tien minuten daarna werden we ze opgepakt, inderdaad. Dus, uh, Wat was, zag je gebeuren? Uh, ik had, het was even weggelopen, maar ja, het gebeurde uh, uh, achter mijn rug. Dus het ging niet helemaal vlekkeloos. Perso persoonsverwisseling was dat, hè? He? Heel, ja. heel goed uitkomende persoonsverwisseling. Ja, je hebt zo je twijfels erover, Frank. Nou ja, er gebeurt natuurlijk niks spontaan op die dagen. Ook Willem-Alexander die er zogenaamd spontaan van die boot afgestapt zou zijn... en dat er zogenaamd van tevoren dan al over na... nee, dat is natuurlijk allemaal gewoon keurig doorgestoken kaarten. Ze dus horen het ook. <laughs> wat vindt een Amerikanen als u eigenlijk überhaupt van het Nederlandse koningshuis? Want uw voorouders waren, maar wat blij dat ze bevrijd waren van de Britse koning. Ja, uh, het is iets wat natuurlijk van een filosofisch of politisch standpunt... niet uit te leggen is in een moderne tijd... Uh, het heeft geen. Ja, uh, yeah. het uh, is uh, net als Johanna zei eigenlijk bij die plijnt: het is iets uit de middeleeuwen. Uh, maar um, tradities zijn ook heel erg belangrijk in een democratie. Uh, en dat gevoel, uh, net wat we net zeiden over België: dat gevoel van dat er in uh, een instantie bestaat wat de hele volk bij elkaar brengt, vooral in een tijd van politieke oneenheid, dat is heel belangrijk. Dus, um, en ik, vind, ik denk dat de meeste Amerikanen eigenlijk veel begrip daarvoor hebben. Hoe kijkt u aan tegen dat, dat religieuze uh, aspect? Want er werd ook wel gezegd in Nederland: uh, er werd maar heel weinig uh, uh, aandacht aan religie besteed. Ja, uh, ik vond het ook merkwaardig eigenlijk om te zien, uh, om, het, om het sfeer te proeven uh, en de verwachtingen. Gaat deze, uh, ja, uh, gaat deze lid van, van het parlement wel of niet? God benoemen. In dat zou in Amerika... even stel je voor dat je het kon verplaatsen... niet gebeuren zo. Nee, eigenlijk gebeurt het wel in Amerika ook. Uh, daar heb je ook de keuze welke... Op, bijvoorbeeld wil je op een Koran je eed afleggen op, of op een Bijbel of op iets anders. Uh, ja. Maar de meeste Amerikaanse politici durven niks anders te doen dan op een Bijbel ja. dat uh, eed af te leggen. Ja, ja, wat mij altijd opvalt is bij de speeches van, uh, van de president, uh, presidenten die wij in Nederland te zien krijgen, bijvoorbeeld met Obama, die zijn vaak doorspekt met religieuze taalgebruik. En dan komt God, komt voorbij, en, en, en geloof, en faith. Hier hebben we nu net een inhuldigingsspeech gehad van Willem-Alexander voor het eerst, zolang uh, ik heb terug heb kunnen kijken, het woord God totaal ontbreekt. En er is dan één zinnetje tussendoor, hè, van wat de toekomst brengen mogen, en dan niet mijn geleid des Herenhand, maar dat weet niemand. Uh, was, was, was u daar als Amerikaan niet verbaasd over dat je een inhuldigingsspeech kan hebben, zonder enige verwijzing naar iets van transcendentie of Interessant genoeg, ik vind het heel moeilijk om uit te leggen... maar het gebruik van God in Amerika, van het woord God in Amerika... is zo algemeen dat het bijna geen betekenis heeft... voor de, uh, voor de politische uh, overtuigingen van dit, datgene die dat zegt. En in Nederland, je merkt meteen als iemand het wel benoemt... dat heeft een betekenis. Dat heeft te maken met van welke partij ze komen. Dat gaat, een beetje, dat gaat de, de imago van die partij een beetje bepalen... Dus, uh, dus je kan God makkelijker noemen in Amerika, omdat het minder betekent, dat zegt u eigenlijk. Ja, het is een beetje raar, maar het, ja. het is, uh, ja, we zijn minder, minder seculair dan, uh, dan in Nederland. Maar het gebruik van het woord God, ja, dat betekent niet zoveel in Amerika. Meneer Feiten, hoe kijkt u daar vanuit België naar? Um, ons koningshuis, de, de koninklijke familie moet ik zeggen, is uh, heel erg katholiek. Um, Boudewijn was dat zeker. Albert en Paul zijn dat ook. Maar er wordt wel van het koningshuis verwacht dat het uh, uh, ja, de, op religieus gebied totaal neutraal overkomt. Het heeft bij ons bijvoorbeeld tot tot een, uh, ja, een uh, crisis uh, van het koningshuis uh, geleid toen koning Boudewijn uh, weigerde om de abortuswet te tekenen. Dan is er een uh, heel uh, constructie bedacht moeten worden waarbij hij één dag werd geacht niet in staat te zijn om te regeren. Er staat een artikel over in de grondwet. Bijvoorbeeld als, als je koning uh, krankzinnig wordt, daar is dat artikel voor. En dat hebben ze dus gebruikt en maar één dag. Dus na één dag hebben ze vastgesteld... Oh, hij is weer in staat om te regeren. En dat was dan om hem in de gelegenheid te stellen zijn geweten te kunnen volgen. Want ja. hij wilde absoluut, absoluut die wet uh, vanwege zijn geloofsovertuiging niet ondertekenen. En de reactie daarop in België is, geweest, is ook weer heel dubbel geweest. Ja, het spijt me, het is altijd een beetje dubbel. Aan de ene kant vindt men van, ja, een vorst moet wat dat betreft totaal neutraal zijn. Hij moest die wet gewoon tekenen. Maar er was ook wel bewondering voor dat zo'n man, zelfs uh, met het risico dat hij zijn koningstroon zou verliezen, zei van, ik wil absoluut mijn geweten volgen. En daar moet maar iets uh, door de, de heren politici op bedacht worden om dat mogelijk te maken. Zo ver kan het dus ook gaan. Ja. Dat, is, uh, dat is dat zou in Nederland niet nee. gaan tegenkomen, nee. toch? Frank, maar? ik denk wel dat Daar heb uh, ik een de uh, aanvulling over, over dat verhaal wat net gezegd is, van mijn Belgische collega, omdat ik heb uh, voor de, ja voor de voor de troonsoverdracht heb ik de uh, mogelijkheid gehad om met Willem Alexander met Maxima te spreken. En uh, Willem Alexander heeft toen heb ik een vraag gesteld uh, of hij al die wetten gaat Ondertekenen die hem worden voorgelegd uh, als hij democratisch tot stand uh, doorstand gekomen heeft een antwoord gegeven bijvoorbeeld ook aanspelen op dat wat net mijn Belgische collega zei dat koning Baudouin, Baudouin, of Baudouin doen, geweigerd heeft een wet te tekenen in, in, in, in het kader van Abortus dat dat the sign regentschap hier als koning Willem-Alexander in Nederland niet en als ik me toestaat, dus ik heb de speech ook van, van, van uh, Willem-Alexander Vormilliche, zijn laatste zin was: Zo so waarlijk helpe mij God, machtig. Dus hij heeft wel äh, die uitspraak die gedaan. Dus dat moet je echt even vasthouden. Mm. En ik äh, vind het wel belangrijk dat hij ook gezegd heeft: Als we de, over de geloof over spreken, ik heb hem ook gevraagd of, of hij met Maxima samen naar de kerk gaat, heeft hij ook gezegd: Ja, maar dat is een privé aangelegenheid. We gaan ja. jullie niet vertellen dan wel, welke kerk een warme naar de kerk gaan. Ja. En zo zit het er toch nog in. Merlijn Twaalfhoven, componist. Ik moet natuurlijk aan je vragen, waar was jij dan gisteren? Met mijn kindjes in het Sarvatipark... En dat uh, was bijzonder gezellig. Ja, lekker, <laughs> lekker op de vrijmarkt. Yes, ik heb me aanvankelijk <laughs> nog wel uh, uh, gedacht van... moet er niet een, iets uh, ja, gecomponeerd worden voor zo'n gelegenheid? Dat is door de eeuwen heen heel heel vaak gebeurd. En nu leek het vooral uh, ja, te gaan om... als we maar een soort carnavalstemming krijgen... en de hele stad... ja, ah, dat was maar met een koningslied. Roots. Nou ja, dat bedoel ik dus. Dus daar wilde ik me heel druk over gaan maken. Maar dat was nu uh, nou, anderhalve maand geleden. En toen dacht ik ineens, dan weet je wat... Ik ga me druk over iets anders maken. Ja, en daar gaan wij het nu over hebben. Want afgelopen week was je in Jordanië... om daar samen met een team van muzici... jonge Syrische kinderen muziekles te geven. Uh, met muziek wil je hulp bieden aan kinderen... bij de verwerking van oorlogstrauma's. Um, ja, je hebt waarschijnlijk ook heel veel gehoord. Heel veel verhalen van die kinderen. Nou, uh, er was een moment dat ik dacht... ik ben blij dat ik geen Arabisch spreek. We waren ook met twee Syrische Nederlanders... Um, zij hoorden de meest uh, ja, uh, chockerende dingen... die de kinderen soms tussen neus en lippen door. Zoals? Uh, Heb je daar nog iets van uh, Nou, als meegekregen? je vroeg van, goh, wat wil je later worden? Dan zeggen ze, nou, het maakt me eigenlijk niet uit als ik maar terug ga naar Syrië. Dan was een ander jongetje zei van, nou, ik wil eigenlijk terug naar Syrië om te sterven. Als je acht bent... Nou, uh, ik bedacht even wat, met wat voor dingen ik bezig was toen ik acht was. Dat, dat waren ook vaak hele ambitieuze zaken maar van totaal andere orde. En dat is heel chockerend, heel waardoor soms... Uh, zeg maar onze Syrische Nederlandse uh, teamleden echt van hun, uh, van hun apropos waren. En wij, die dat dus niet verstonden, gingen heel erg gewoon op... wat is nou dat contact met je ogen, met gebaren... door middel van muziek, elkaar uitdagen. En daarmee konden we echt die kinderen in het hier en het nu vasthouden... en ja aanvankelijk dacht ik dat het heel goed zou zijn om over van alles en nog wat te praten. Maar het bleek heel goed te zijn om even in het nu te zijn. Nou, We gaan er dus ook even naar luisteren wat je daar deed. Er zitten allemaal kinderen bij elkaar en jij loopt rond in het midden met je viool. Ja, dat klinkt dan zo. Dat is natuurlijk best lastig voor ons. Dan moeten we de beelden erbij ja, verzinnen. Ik, ik denk aan een soort jam-sessie met Syrische kinderen. Nou, stel je voor: een, um, um, een gebied, een grote hek en daarbinnen een soort um, ja, stenen en stof en allerlei containers. Uh, waar die gezinnen in zijn opgevangen. Uh, een uh, soort van grote tent uh, is door de hulporganisatie Save the Children neergezet om een soort kinderdagverblijf te uh, te creëren. Daar was het een enorme keten. We waren natuurlijk bezienswaardigheid uh, toen we daar kwamen. Dus alle kinderen kwamen erop af. Uh, um, de leiders kregen het eigenlijk ook niet rustig. En uh, toen heb ik ook gewoon gezegd, laat maar. We gaan gewoon heel voorzichtig met muziek beginnen. En dan eigenlijk vooral met gewoon wat lange tonen. En die kinderen aankijken. En doe maar mee. Dus zij beginnen hier ook een beetje mee te zingen. Uh, met gewoon hele simpele tonen. En dat was eigenlijk de grote overwinning... toen vanuit die chaos en vanuit die drukte er een soort kalmte ontstond. Uh, we vroegen zelfs, uh, doe je ogen maar dicht. En een groot aantal kinderen die deed dat. En uh, dat was heel, heel ontroerend om zo'n zo kind dat toch heel druk is... en heel, nou, zelfs ja, agressief en onrustig... eigenlijk vaak onhandelbaar vanwege wat ze allemaal hebben meegemaakt... Uh, ja, dat er ineens een, een kalmte ontstaat. Um, ja, want ik, ik wilde inderdaad dat even laten horen, dat chaotische, maar dat heb jij inderdaad nu al verteld, maar we gaan het ook nog even beluisteren. Het is chaotisch, gebeurt van alles en jij bent daar ook ergens bezig. Wat gebeurde hier? Nou, dit was een uh, optreden op een school, waarbij we met een aantal schoolklassen uh, allerlei uh, uh, ritmes en liedjes en dingen hebben voorbereid. Uh, het was dus ook niet een optreden van ons Nederlanders voor uh, de kinderen, maar het was echt het optreden van de kinderen voor elkaar. En uh, natuurlijk heb ik ook geregeld, uh, sprong ik op het podium om. Uh, iedereen in het gareel te krijgen. En dat was een, ook een hele interessante mix. Want er waren docenten van de school. die ook probeerden de kinderen stil te krijgen. maar vooral door heel hard stil te roepen. Terwijl als je iets te bieden hebt. namelijk van hé, hey, kijk eens naar mij en we gaan. Uh, ik wil je aandacht, want we gaan muziek maken samen. dan hebben kinderen echt een, een reden om. Uh, aandachtig te zijn. Terwijl een docent die alleen maar zegt. je moet nu stoppen. ja, die heeft verder. Uh, weinig belofte als het ware. En ja. dat was heel bijzonder dat, dat, dat we ook op die manier... die massa die er was, die hele school... die was uitgelopen om, uh, nou, om te luisteren naar dat, dat op te treden... eigenlijk meekregen in dit soort uh, ja, ritmische spelletjes... waar het ene moment ook echt um, ja, zeg maar mooie muziek klonk... en het volgende moment was het gewoon een uh, soort blije chaos... Uh, met wel echte aandacht... Um, en vaak een uh, Syrisch jongetje, uh, ik was op de jongensschool... Uh, vaak een Syrisch jongetje in het midden... die dan als dirigent ook nog dit soort klapspelletjes uh, deed. De grote vraag is natuurlijk, wat bereik je hier nou mee? Nou, dat was voor ons ook de vraag. We hebben niet van tevoren uh, uh, zeker willen weten of het nuttig was. We dachten, we gaan gewoon zien. Maar waarom het denk zien. je dat überhaupt? Waarom denk je, ik ga daar naartoe en ik ga muziekles geven? Uh, Mensen hebben het over medicijnen en voedsel... en. De dekens is van alles nodig, ja, absoluut. En jij denkt, ik ga daar ja. muziek brengen, nou, ja, omdat het mijn vak is, uh, dus ik denk, wat kan ik doen? Uh, wat kan ik uh, bijdragen? Uh, ik had uh, ook gewoon heel, heel veel onvrede over dat mensen allemaal zeiden: van ja, er moet wat gebeuren, maar dat eigenlijk niemand met een plan kwam. Zelf voelde ik me ook uh, ja, machteloos. Uh, ik heb uh, ja, niet te uh, uh, bevoegdheid om militair in te grijpen daar. Dus ik dacht, uh, ja, wat, uh, wat kan ik? En uh, dit was in ieder geval gewoon ook een missie om nou eens te zoeken van... wat, wat kun je gewoon betekenen als een individu? Als iemand uh, die op een eenvoudige manier uh, wat muziek kan, uh, kan doen. We waren ook mensen in ons team die helemaal niet zo specifiek uh, een, een, een muziekvak hadden... maar die gewoon meekwamen om contact met die kinderen te leggen eenvoudige spelletjes te doen en de impact was echt groot. Ja, want ik wou inderdaad vragen, wat is het antwoord op je eigen vraag? Uh, hè, wat, nou, uh, wat bereik ik hiermee? De eerste dag was het uh, waren we eigenlijk allemaal uh, dat we zeiden... van: nou, dit gaat heel lastig worden. De kinderen die zijn echt chockerend uh, anders dan uh, de, de lokale Jordaanse kinderen. Want we hadden in dat we met Jordaanse kinderen werkten en in dezelfde school werd smiddags een hele nieuwe... Lading uh, kwam daar naartoe van alle Syrische kinderen in dat stadje. En dan zie je het enorme contrast. En, uh, maar een paar dagen later hadden we die kids toch wel echt voor ons, uh, voor ons gewonnen. En natuurlijk zijn het dan, hebben ze niet specifiek muziek geleerd. Maar eigenlijk ze hebben ze muziek als een middel om te communiceren ontdekt. Dus dat je niet alleen kan communiceren door iemand een duw te geven... of te roepen of te praten maar ook door met de ogen aandacht te zoeken, stilte af te dwingen... te zeggen, één, twee, nu! <laughs> uh, dus het waren een soort van leiderschap, capaciteiten, communicatie, manieren. Natuurlijk, na een paar dagen was ons project, zat er alweer op... en is dat totaal niet wat je zou willen doen. Je, we, ja, we wilden er gewoon <laughs> een jaartje blijven, het liefste. Dus het, uh, we denken nu natuurlijk ook weer naar allerlei manieren... om dit een vervolg te geven... Um, maar we zien wel dat muziek een hele, hele, hele sterke, ja, sterke werktuig is, als het ja. ware. Het is tijd voor onze Dichter bij de Dag. En vandaag is dat Ton Luiten. Ja, hallo. Hallo, Ton. Laat eens horen. Ja. Gisteren waren we de koning te rijk. En even leek het alsof heden en verleden zich mengden tot beelden van een nieuwe toekomst. Even waren we op het verkeerde been gezet en voelden we niet de heupworp van dalende koopkracht. Maar wie buiten de mat valt, kan niet meer scoren en moet zichzelf zien te redden in eenzaam heimwee en verlangen naar gisteren toen we de koning te rijk waren. In welvaart is het gemakkelijker met belofte dan met gelofte te leven. Alleen een kniezoor die daarop let en telt en zich verbaast over zoveel seculiere eden. En ook een nieuwe koning kan niets beloven, maar slechts hopen. Op een toekomst waarin we elkaar op de mat in evenwicht te houden. Luisterend naar het signaal van kinderen die zingen proberen te ontkomen... aan de houtgreep van een afschuwelijke oorlog. Zullen zij ooit nog de koning te rijk zijn? Ja. Heel mooi. Ton Duiten, het gedicht en alle gesprekken kunt u terugkijken en luisteren op onze website, dit is de dag.nu. En daar staan ook uh, de hoogtepunten van de maand april voor u klaar. Dat bevelen we van harte aan. En twee luisteraars maken wij natuurlijk blij met dat nieuwe album van J.M.I. Faulkner. En dat zijn Tini Ten Barge, die krijgt er een. Want ze schrijft: Ik was helemaal wakker bij het horen van de mooie muziek van J.M.I. Faulkner. En dat smaakt naar meer. Het is dus fijn dat we jou wakker hebben kunnen maken ermee. Um, Ruth Belder, die krijgt er ook een. Die wil hem voor haar dochter, die nog steeds herstelt van een ongeval drie jaar geleden en Rut's dochter die luistert veel naar muziek... en die moet natuurlijk blij gemaakt worden. Um, ik zou zeggen, geniet ervan. Het is uh, bijna half vier. We bedanken onze gasten. Judoka, Edith Bos, econoom Erika Verdergaal... Korpschef, Pieter, Jaap, Albersberg, theoloog Frank Bosman componist Merlijn Twaalfelhoven en Radio 1 gaat door met Villa VPRO. Wie hebben jullie te gast? Joep Pelt, hij is gitarist en programmamaker... en hij vertelt over zijn zoektocht naar de Europese soulmuziek. Jazeker, die bestaat. Praat de dokter Livingston met bomen? We gaan het horen van Sibren Renema. Hij schreef een boek over de 19e eeuwse ontdekkingsreiziger. Vandaag, precies 140 jaar geleden, stierf hij in Zambia. Dat straks in Villa VPRO. Dit is Radio 1. Het is half vier en hier is Jan van der Putten met het NOS Journaal. Hallo. Duizenden mensen staan in lange rijen voor de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Daar legde koning Willem-Alexander gisteren de eet af. En alle bloemen en versieringen die zijn vandaag en morgen nog te zien. En daar is dus veel belangstelling voor. In de eerste drie maanden van dit jaar is er meer geklaagd over te volle treinen. Bij het OV-loket kwamen 278 klachten binnen over gebrek aan zitplaatsen bij NS. In dezelfde periode vorig jaar waren het 120 klachten. De onafhankelijke organisatie, dat OV-loket, probeert reizigers die een klacht hebben te helpen. De NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij, gaat met computers de eerste twaalf gebouwen in de provincie Groningen onderzoeken om te zien of ze bestand zijn tegen zwaardere aardbevingen. Het onderzoek werd een tijdje geleden al aangekondigd en het is voor het eerst dat zo'n onderzoek wordt gedaan in Nederland. In Groningen zijn steeds meer aardbevingen dat komt door gaswinning. En de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft een akkoord bereikt met de vakbonden over loonsverhoging. Daarmee zijn nieuwe stakingen van het grondpersoneel van Lufthansa van de baan. Ruim een week geleden nog ging door een staking maar zo'n 30 van de 1720 geplande vluchten door. En dat zijn de hoofdpunten. En voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB, Jolanda van der Velden. Er staat bij elkaar 25 kilometer file en dat heeft te maken met spoedreparaties en aanrijdingen. Ik begin met de A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Kootwek en af het Hoenderlo 7 kilometer. En van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen af het Soest en af het Bunschoten 3 kilometer. En tussen Knopend Beekberg en af het Hoenderlo 4 kilometer. De spoedreparaties gaande bij de Afrit Hoendelo. Daar is in beide richtingen nu de linkerrijstrook dicht. Een aanrijding op de A7 van Zaandandand naar Hoorn. Tussen Purmerend Noord en Hoorn 4 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. En ook een aanrijding op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Tussen Amersfoort-Vathorst en Knopend Hoevelaken 2 kilometer. Bij het Knopend Hoevelaken zijn 2 rijstroken dicht. Dit is radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Gerrit Jochems. Zeg, iedereen keek vandaag op de zender terug op gisteren. Moeten wij niet... Uh... Nee hoor. Hè? Nee hoor. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wat gaat president Obama doen met de onhoudbare situatie in Guantanamo Bay? En de Dag van de Arbeid is in Europa met een werkloosheid van meer dan 12 procent. Geen feest, maar één fel protest. Daarover gaat het na vier uur in ons buitenlandpanel. We reizen onder leiding van gitarist en programmamaker Joep Pelt... kriskras door Europa op zoek naar de echte Europese soulmuziek. En Metropolis Radio is deze week wereldwijd op zoek naar... het schoonheidsideaal, vandaag in Turkije. Uw reacties zijn welkom via de site VillaVPRO.nl. Dit is tot half vijf, Villa VPRO. Na veel getrekker geduw heeft Italië dan eindelijk een nieuwe regering... met daarin voor het eerst een zwarte minister... <coughs> De nieuwe minister van Integratie is een vrouw van Congolese afkomst. Cecile Kienge heet ze. Maar niet alle Italianen kunnen de keuze voor een zwarte minister waarderen. De eerste Bunga-Bunga-regering wordt de keuze van premier Enrico Lita wordt er al ge gezegd. We praten met Angelo van Schaik vanuit Rome. Angelo, hallo. Goedemiddag. Zeg, hoe bijzonder is het nou dat in Italië van oorsprong niet Italiaanse minister minister wordt? Een niet-Italiaanse niet ah, ja. minister wordt. <laughs> uh, nou ja, uh, vrij bijzonder, het is de eerste keer. Uh, en deze keer hebben ze er gelijk twee. Want behalve uh, mevrouw Kienges, Cecil Kienges, minister van Integratie, hebben we ook een uh, niet-Italiaanse minister van Sport. Uh, Josefa Idem, geboren ooit in Oost-Duitsland. Mm -hmm. En uh, ja, het feit dat er zo hard wordt gereageerd, op dat zulke rare, nare dingen worden gezegd over de uh, nieuwe minister van Integratie door met name meneer Bogetjo van de Lega Nord en, en collega, van, collega's van deze meneer Borghezio van de Lega Nord zegt wel dat er wel veel mensen zijn die er moeite mee hebben dat het zo is. Hoe wordt er gereageerd, Angelo? Nou ja, eh, ik zou het bijna niet durven herhalen wat, wat meneer Bogetjo gisterochtend op de radio hier heeft gezegd. Als je citeert, wat? dan zou ik zeggen, seno moor, dan weten we het wel. <laughs> Precies, het was een het was, het was, shelter del castle had u gezegd, nou ja, cazzo is het uh, Italiaanse woord voor mannelijk geslachtsdeel. Ja. Oftewel, het was een ja. keuze. Daar okay. komen we een beetje op neer. Maakt het um, ook nog, denk je dat het ook uitmaakt, Angelo, gaat het er gewoon om dat het om een zwart iemand gaat? Of maakt ja. het ook nog uit dat uitgerekende zwart iemand op integratie terechtkomt? Nou, het gaat uh, bij heel veel mensen om het feit dat dat uh, uh, zwart is. Mm. Uh, dat wordt ook gewoon gezegd. Meneer Borghese niet alleen hij, nee, andere mensen dat leken het, nog, het over een negro, een negra. Um, het gaat er hard aan toe. Er zijn ook Facebookpagina's van extreemrechtsorganisaties die haar voor van alles en nog wat uitmaken. Het uh, it, yeah, is geen, uh, geen fijn schouwspel, zullen maar zeggen. Nee. En, ja, het feit dat hij dus op, op integratie zit en daarmee, uh, daarmee ja, de macht in de handen heeft, veel mensen, uh, bang voor, waarmee veel mensen bang voor zijn, om de, de, de sluizen open te zetten voor uh, meer mensen uit uh, het Afrikaanse continent, ik zijn ze voorstander van bijvoorbeeld uh, de jus Soli, dat is Latijn voor het recht op geboorterecht, recht op staatsburgerschap bij geboorte. Dus je wordt in Italië geboren en je krijgt ook automatisch uh, het Italiaanse staatsburger, staatsburgerschap, wat in Amerika geldt. Mm -hmm. um, en daar dat, ja, dat zijn veel mensen het niet mee eens. Uh, veel mensen vinden dat je. Uh, Italiaanse staatsburgerschap moet verdienen. Ja. Zeg Angelo, nu kunnen we twee kanten op met deze ontwikkelingen. Je kunt zeggen uh, kijk naar Engeland, kijk naar Frankrijk. Dat gaat wel wennen, want daar hebben ze uh, getinte uh, ministers en staatssecretarissen. Uh -huh. Dus in Italië kan het ook wennen. Je leest aan de andere kant argumenten uh, waarom dat niet zo is, waarom Italië een uitzondering zou zijn. Wat denk jij? Ik denk dat Italië eraan zal moeten wennen. Uh, we moeten natuurlijk niet vergeten dat Italië altijd een emigratieland is geweest. Hè. Er wonen ja. naar schatting ongeveer 60 miljoen Italianen buiten Italië, of mensen die van een Italiaanse afkomst buiten Italië. Mm -hmm. En in de laatste 10, 15 jaar is dat heel erg hard veranderd. Is Italië ineens een emigratieland geworden? Uh, ongeveer 10%, nee, 7,5% van de bevolking is nu immigrant. En ja, tot voor 15 jaar geleden was het eigenlijk bijna niemand. Dus Italië uh, loopt een beetje achter op dit, op dit gebied en ze zullen er wel aan moeten wennen. En ik denk dat dat uiteindelijk ook wel gaat gebeuren. Als ik zie de wijk waarin ik woon, wat een vrij multiculturele culturele wijk is... hoe mensen uiteindelijk toch met elkaar omgaan en uiteindelijk iedereen gewoon Italiaans spreekt, want je moet wel, want Italiaans spreken niet anders. Ja. Dan komt het, denk ik, uiteindelijk wel goed. Ja. Zit er hogere wiskunde achter die keus van Letta, van de nieuwe premier? Ja, je zou het bijna denken. Het is wel de eerste keer dat er überhaupt een integratieminister is. Zij nee. dus onderkent wel het feit dat er, dat er, dat er beleid nodig is om, uh, om die, de immigratie in Italië in goede, goede banen te leiden. Ja, dat hij dan iemand kiest uh, met een kleurtje, ja, dat is, uh, laten we zeggen, je kan het als een provocatie opvatten. Op Van ja, kijk, er zijn mensen die al 30 jaar in het land wonen bijdragen aan het land. En laat zij maar het voorbeeld geven voor de mensen die hier, hier nog komen, op, op, de, op hun manier hun een strijd moeten leveren. Hm. Ja. Jij denkt niet dat um, Italiaan, Italië dus zo'n uitzondering is dat het niet zou kunnen. Dat geloof jij ook niet? Nee, dat geloof ik niet. Nee. Het, het, het duurt dan wat langer. Ja. En mensen zijn conservatief en het, het, het, het moet, mensen zijn het ook niet gewend. Tot toen ik hier kwam wonen, 15, bijna twaalf jaar geleden, waren er heel, relatief heel weinig immigranten in Rome. Nou, dat is de laatste tien ja, jaar heel erg veranderd. Ja. En het is gewoon een kwestie van: ja, je bent er maar aan. Ja. Nou, dat zal toch meer komen. <lacht> Oké, okay, Angelo, met deze nuchtere kijk uh, sluiten wij af. Angelo verschijnt van vanuit Rome over de eerste zwarte minister in Italië en de weerstand die het oproept in het land. Dankjewel. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis Radio. Hallo Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Metropolis. Er is niets wat de ziel zo rechtstreeks raakt als schoonheid, luidt een beroemd gezegde. Maar wat is schoonheid en hoe ziet het eruit? Onze Metropolis-correspondenten gaan deze week op zoek naar het schoonheidsideaal in hun land maandag kon u horen dat in Oost-Congo mannen precies weten wat mooi is: een rond vrouwelijk achterwerk. De producten die de pork, de kip magie, multivitamines, varkenshormonen en. Wacht eens even, magieblokjes. Ja, volgens Geneviève zijn er Congolese vrouwen die een bouillonblokje... daar beneden inbrengen, in de hoop dat ze zo dikkere billen krijgen. En vandaag is Metropolis in Turkije, waar het motto is... zonder een mooi gebruind lichaam geen zomer. De zomer komt eraan en dat betekent extra werk aan de winkel voor zonnestudio's in het binnenland van Turkije. Want van die witte melkflessen, daar houden ze hier niet van. En waarschuwingen tegen overmatig gebruik? Ach, die vallen wel mee. Ik ga nu de trap op naar een van die zonnestudio's in het hart van Ankara. En hier, een gepensioneerde bankmedewerkster, is de eigenaar. Hallo. Solarium in Turkije is een modder. Gebruind zijn is in de mode in Turkije. Mensen fantaseren over hoe hun gebruinde huid eruit zal zien in de kleding die ze dragen. <gülüyor> <gülüyor> het ziet er echt prachtig uit in een witte trouwjurk of witte kleding. En in avondjurken. In alle jurken eigenlijk. Het is alsof de huid oplicht. En je voelt je ook anders. Vooral in de vakantieperiode is het druk. beyaz bir tenle. Mensen willen niet op vakantie met een witte huid. Een gebruinde huid is een schoonheidsideaal volgens de geblondeerden hier... ...die zelf ook een aardig kleurtje heeft. Dat is bijna van haarzelf, zegt ze. Ze is tenslotte al twee weken niet meer onder de zonnebank geweest. Ee, baris için oh. Als ik een kleurtje heb, zie je mijn spataderen niet zo... Als ik onder de zonnebank ben geweest, voel ik me veel prettiger. En dat geeft me weer zelfvertrouwen. Maar haar dochter en nichtje, die willen pas echt bruin zijn. Mijn dochter en nichtje wilden zo graag een zonnestudio. Ze gingen wel drie keer in de week naar de zonnebank. Zo vaak? Dat is toch hartstikke gevaarlijk? Daar kan je kanker van krijgen. De solarium is aardig. Allemaal brandlarwar. Rand. Ee, rand. is de işte, geneeskreme erover. Die waarschuwingen kent ze wel. Zonnebrandcremebedrijven en hotels zitten erachter. Die hebben er belang bij om zonnebanken zwart te maken. Ze zijn bijvoorbeeld bang dat er geen toeristen meer naar de badhotels komen. als ze ook bruin kunnen worden in de machine. Ik zit daar. Tchokko. Oudomst alman, ik zie dit er ja natuurlijk zijn de zon en zonnebank schadelijk als je dit te veel gebruik van maakt, maar met mate onder de zonnebank gaan is juist goed voor het aanmaken van endorfine, het gelukshormoon bijvoorbeeld. Endorfine, metaldehyde hormoon, weer wat citraster. Oudomst alman lada. Sağlığımı anlatıyorum. Mesela sağlık anlatıyorum. Diyorum ki çok iyi gelir sağlığınıza diyorum. Yok diyor. O nasıl ben bronzlaştıracam renkini? Ik blijf maar tegen mijn gasten zeggen dat het goed is voor je gezondheid, maar dat interesseert ze niet. Het enige wat ze willen weten is hoe bruin ze zullen worden. Ik ga dan een van de klanten vragen wat zij ervan vindt. Merhaba, bronz olmayı Ik vind het mooi om gebruin te zijn. Ik raad het iedereen aan. Het is sexy en mooi. Mesela, zijn da memnunsunuz, kar bronzunda. Mesela, mardin ma ma kar bronzu, mardin şeyi. Ma ma de kleur sneeuwbruin duurt langer dan Braziliaans bruin. En als je extreem bruin wil worden, dan moet je elke drie dagen, acht tot tien minuten onder de zonnebank. Ook mannen houden van een gebruind kleurtje. Bij hun vriendin of vrouw dan. Jonge meiden zeggen dat gewoon. Ze zeggen mijn vriend wil dat ik een mooie gebruinde huid heb. Vrouwen van mijn leeftijd, ik ben 46, doen het ook voor hun man. Ze zeggen het alleen niet, maar ik voel het wel. Maar dat gaat wel heel ver, vinden hier. dat Dat was een bijdrage van Suzanne Koster. En morgen gaan we naar de Balkan. Daar is het schoonheidsideaal verre van ideaal. Volgens een bekende Servische kunstenaar. For sure belonging to one of the best looking nations in the world. Ja, zegt die Servische vrouwen horen absoluut bij de mooiste ter wereld. Maar het probleem is. Ze vernietigen zichzelf. These women are destroying themselves by the way they look. You know, they are overdressed. Morgen hoort u meer in Metropolis Radio. Hij zwierfde door Europa op zoek naar lokaal geteelde... soul, jazz en blues. Joep Pelt, muzikant en programmamaker Joep Pelt. Welkom. Hallo. Um, ja, <kliek> maar, je maakte een serie, dat weet je natuurlijk zelf ook wel... maar voor de luisteraar <laughs> even. Je maakte een serie documentaires over jouw zoektocht... naar de Europese soul. Um, om eventjes eraan uh, te wennen wat het dan precies is voor de luisteraar... voor ons eigenlijk ook trouwens... geef eens een voorbeeld van Europese soul, wat we allemaal kunnen kennen. Nou ja, uh, uh, iets wat, wat mensen wel of niet kennen... maar iets wat typisch Europees is, is de Northern soul. En ik dacht afhankelijk dat Northern soul... dacht ik aan Motown of zoiets dergelijks, mm -hmm. uit het noorden van de VS. Maar dat is dus uit het noorden van Engeland. En dat is een hele subcultuur daar, die bestaat al sinds de jaren zestig. En ik heb een van de meest vooraanstaande DJ's binnen die scene... Heb ik ja, opgespoord en opgezocht. Ja, laten we gelijk maar eventjes luisteren. Right, you're listening to Radio 6, Europe's Soul, with me, Yogi Horn, tune in Scotland, the best soul in the world! <laughs> De toon is gezet, zeg maar. Ja, dat, laat, dat laat helemaal niets te wensen over. Het is grappig als je denkt en Soul... daarom was de vraag van natuurlijk ook... dan denk je meteen aan Noord-Amerika... omdat je bij Soul aan Amerika denkt. Ja. En helemaal niet aan Edinburgh of andere steden... waar je geweest bent waar we over te spreken komen... Was dat voor jou een reden om, om dit als onderwerp te nemen? Ja, omdat uh, ik, ik weet van, van, ik ben zelf muzikant. Ik weet van collega's uh, ja, uit verschillende delen van Europa, dat zij dat we voor een groot deel naar dezelfde muziek luisteren. Maar dan allemaal weer andere interpretaties geven van die muziek. Als je op het moment dat je zelf iets maakt. Hm. En dat is ook echt heel erg uh, bij de zoektocht naar muzikanten voor deze serie, een uitgangspunt geweest. Dus het moesten mensen zijn die echt in de klei stonden van hun lokale muziek zien en dan vanuit daar. Uh, ja soul of jazz of blues maakt. Ja. Hoe ben je nou aan zo'n zoektocht begonnen? Uh, je wist natuurlijk van het verschijnsel Europese soul. Ja. Maar je begint niet leuk, raakt maar een beetje te reizen. Uh, hoe heb je dit aangepakt? Wat was je uitgangspunt? Nou ja, zoals bijvoorbeeld in het geval van, van Yogi Horton... die man die net uh, zijn zoetgevoelige stem uh, even voorbij hoorde komen... Ja. Dat, dat, dat was iemand... ik wilde heel graag iets doen over de Sol, omdat dat, omdat dat mij fascineerde. Ik wist niet precies wat het was. Ik wist wel dat het Engels was. Nou, dan ga je een beetje rondvragen... dan ga je een beetje googlen... dan ga je een beetje op Facebook mensen contacten. Er zijn een, ook een aantal websites over de Noorderontzool. En verschillende mensen die zich daarmee bezighielden... die wezen dezelfde kant op... namelijk naar DJ Yogi Horton in Edinburgh... En, en dat, was, uh, dat bleek dan ook ja, met reden, want hij organiseert een jaarlijks festival van Noorderend Sol. En hij is eigenlijk iemand die uh, vinylplaatjes draait in een toenemende. Uh, uh, zeg maar, en, vinyl en, dat hoort erbij hè? ja absoluut het gaat echt om plaatjes van 15.000 euro per stuk en, en het gaat er ook om dat je de zeldzame plaatjes hebt ze plakken de labeltjes af ze mogen van elkaar niet weten welke plaatjes ze hebben het is allemaal, ik ging met meer vragen weg eigenlijk dan ik er naartoe ging het is een secte. Het, het, het, is een, het is een beetje een, een elite-clubje, maar, uh, maar wel uh, toegankelijk, althans de feesten. Ja. Nou, Oké, okay, dat is de Noordense, daarvan wist jij dat het bestond. Ja. Maar je bent ook naar plekken als Rijkjavik en Warschau geweest ja. en Brussel, dat is wat meer naast de deur. Uh, hoe kwam je dan op de keuze van die steden, ook omdat je... Vaag wist dat daar dergelijke artiesten uh, uh, moesten wonen. Of hoe lukraak is dat gegaan? Nou, het is niet heel erg lukraak gegaan. Ik heb eigenlijk een, uh, eerst een lijst met steden gemaakt. Van een aantal muzikanten kende ik al in steden. Dus dat, dat was dan wat makkelijker. Um, maar ik, ik wilde graag in deze serie, wij wilden graag in deze serie... ook steden uitkiezen die juist een beetje een schurende relatie met Europa hebben. Dus bijvoorbeeld in Reykjavik, nou ja, Goed met de bankencrisis mm -hmm. enzovoorts. Hoe heeft de crisis effect op de muziekscene daar? Uh, er wonen maar 350.000 mensen op IJsland. Dat is ongeveer zoveel als de gemeente Eindhoven. Ja, dus het is, hoeveel muzikanten zijn daar eigenlijk? Nou ja, onge Handje vol. Onge ongeveer de helft. Ja, Nee, het, het is, nee maar er, is wel, er komt ontzettend veel goede muziek van IJsland. Dus hoe zit dat? Nou, daar wil je meer van weten. Mm -hmm. en, en je weet dat, dat, uh, dat, dat ook de Europese, uh, de, hè, als je het over Europa hebt, en alle landen waar ik ben geweest, dan, dan was het woord crisis in dezelfde zin. Dat begrijp je daar natuurlijk. Dat begrijp je ook in, in Athene. Want daar ja. ben je ook geweest. Ja, absoluut. En, maar waarom Warschau? Want dan kan je net zo goed ik bedoel, eh, elke, el, elke Geleggen, land van de Europese Amsterdam. Unie ja, ja, is hier ja, natuurlijk. Iedereen is toch <laughs> dat is absoluut waar. door, door de crisis? Ja. ja, dat is zeker waar. En zijn ook, het is ook, eh, je moet onmogelijke keuzes maken, want je kan niet overal naartoe. Dus je moet, wat we in ieder geval hebben geprobeerd te doen... is een soort van periferie van Europa opzoeken. Ja. Bijvoorbeeld de crisis is nog helemaal niet toegeslagen in, in, in Warschau. Ja. Maar Warschau heeft weer zijn eigen, zijn eigen dingen. En daarnaast is het ook zo dat, uh, ja, dat je, toch ook, je zoekt een beetje naar verschillen, maar ook naar overeenkomsten. Het zijn allemaal muzikanten. Ze hebben allemaal een beetje hetzelfde werk, dezelfde dromen, dezelfde passies. Datzelfde geldt voor, voor Polen. En, en, en ik, ik wist dat, uh, dat er in Warschau hele goede jazz gemaakt wordt. En de zangeres die ik daarop zocht, Aga Zarian, die, die is een zangeres van het Blue Note label. Ja. Een Amerikaans vooraan sound jazz label. Ja. En zij maakt ook cd's in het Engels. Maar ook een... Even over de... Laten we naar de muziek zelf gaan. Soul. Bij Soul denken mensen van mijn leeftijd aan James Brown. Onder andere. Ja, goed. Maar James Brown als de epitoom van Soul. Daar danste ik op... in de jaren... op vroege jaren zestig. Van de vorige eeuw. Van de vorige eeuw, inderdaad. Maar wat lijkt nou... Ik ben op zoek naar de verschillen tussen de, tussen de Europese soul... in de verschillende steden. Wat lijkt nou het meest op James Brown in Europa? Nou ja, kijk, het, dan, dan, kijk, in het geval van Edinburgh, in het geval van die Noorderend Soul, dan draaien ze letterlijk de plaatjes. Mm -hmm. en, en er zijn natuurlijk ook heel veel muzikanten in Europa die, die hun Amerikaanse helden imiteren. Die hebben we hier in Nederland ook. En daar is in principe is niks mis mee. Ja. Maar het was voor mij, was dat niet eens zo'n interessante vraag. Het was voor mij interessant van hoe klinkt uh, Soul of Jazz uh, anders in Napels ten opzichte van bijvoorbeeld. Uh, Rijkjevik ten opzichte van bijvoorbeeld Warschau. Maar ja. niet Amerika, dat is jouw uitgangspunt niet. Nee, geweest. nee, nee, echt. Het moest Zo echt. is echt gewoon op ziel. Lopen. Het gaat om de ziel. Het gaat in zekere zin de, om de ziel. Ja. Uh, en het is, het is eigenlijk ook de begeestering waarmee die mensen hun vak uitvoeren, ja. wat, wat ook overeenkomstig is overal. Ja. Heel dichtbij, je bent in Brussel geweest. Ja. Um, daar heb je een voorbeeld van. Zullen we eerst even luisteren en dan vertel je erover? Is prima. Het is heel lekker. Hè? Wie is het? Dit is Thur Florizone en dat is een persoonlijk favoriet, een, een, een accordeonist. En hij heeft uh, net een CD gemaakt met een, met een andere accordeonist. Het interessante aan Thur Florizone was, als je het hebt over eh, wat is iemands relatie tot de omgeving. Er is natuurlijk in Brussel is een, is een talenstrijd ja. aan de gang in België. Mm -hmm. Daar krijgen wij wel wat van mee, maar als je daar echt in zit, dan dan is dat een stuk heftiger als wij af en toe... Eens een itemje voorbij zien komen op de televisie of zoiets dergelijks. Mm -hmm. Anders ken ik het niet uit ja, de krant. Mm. Maar het interessante was aan Tuur... Het is een virtuoze accordeonist. Die trouwens helemaal niet van accordeon houdt. Hij is eigenlijk pianist. Maar, oh. ja, maar hij, nee, maar zo hij dat... is hiertoe veroordeeld omdat hij het zo verrekte goed kan. Op piano ja. kan je niet over mennen toe nee, nemen. Nee, kan je geen glas bier? Oh, juist wel. <laughs> Tegen, Tegen wil en dank, ja. Nee, maar het is, uh, hij is... Uh, uh, uh, is Op een gegeven moment is, hij heeft hij zich tot, tot, uh, uh, tot, uh, tot accordeon uh, bekeerd. In ieder geval een deel. En is eigenlijk autodidact. En heeft, zich, heeft daar een enorme virtuose en stijl van het spelen. Nou ja, dit, wat, dat fragment wat je net hoorde, dat gaat nog. Ja, dat gaat, dat gaat nog, ik weet niet hoe lang ze door. Maar wat is interessant aan hem in relatie tot de stad? Brussel is echt, daar is een talenstrijd gaande. Hij maakt instrumentale muziek. En de, de, het fragment wat je net hoorde is van een cd die hij onlangs heeft uitgebracht... samen met een, een Waalse accordionist. Mm -hmm. Die twee die spelen aan beide kanten van de taalgrens. Want er zijn heel weinig muzikanten die dat doen. Oh, maar ja. alle... is, is er dan speciale Waalse muziek en Vlaamse? Er is een Waalse muziekscene, uh, er is een Vlaamse muziekscene... net zoals er een Waalse en Vlaamse regering is... net zoals er een Vlaamse mm -hmm. en Waalse cultuursubsidies zijn. Uh, noem maar op. Dat en is hoe allemaal klinkt dat verschijn. anders, want daar ben je naar op zoek, naar de verschillen onderling... Wat is het verschil tussen deze twee? Nou, het mooie was dat in in, in, in Brussel, in het geval van Tuur Florizon, en de cd die hij heeft gemaakt met de andere accordeonist, Didier Lagouwa. Dat eigenlijk het verschil helemaal niet zo is. Muzikaal. Dat die muzikaal komt het juist samen. Hier horen wij de Belgische accordeonmuziek. Ja, dit is eigenlijk ja. heel, een heel volledig geluid als je het zo wil zien. En, en, en, en dat is ook, dan zie je ook, zeg maar eigenlijk, ja, zeker voor de buitenstaander, hoe bizar die taalstrijd En dat is, is ook zijn statement met deze muziek. Want hij is dat... daar voorzichtig in. Oh, dus dat het is, dan weer wel. Ik, ik wil dan ook, zeg maar, terughoudend zijn om dat ding over te zeggen, maar hij speelt in ieder geval voor beide publieken, uh -huh. voor het Waals en Vlaams publiek. En ook de manier waarop hij zich presenteert, dan weer in het Frans, dan weer in het, in het Vlaams. Uh, de grappen die hij maakt over het vlaams en het Waalse. Het, het was heel los en heel speels, ogenschijnlijk, maar het was heel erg subtiel. en heel erg Ik snap het, en dan werd ik nog wel een leuk conflict voor je. Ben je Noord-Ierland geweest? Ik ben nog nooit in Noord-Ierland geweest. Okay. Nee. Denk je dat het zich daar voordoet dit verschijnsel zo? Nou ja, Belfast. nou ja, goed, iedereen kent de Commitments. Dat is niet Noord-Ierland, maar natuurlijk, mm -hmm. uh, die muziek is overal. En ja. dat is ook het leuke, omdat het iets is dat je kent. We kennen allemaal en Jazz en vanuit die muziek benader je een, een gebied. Je bent daar nog een stad. Je bent naar Meerdere geweest natuurlijk... maar ik wilde er nog één uitpikken, Napels. Daar heb ik ook veel over te zeggen als je het hebt over de rafelhanden van Europa. Ja. Een stad hey, uh, in kijk, het kijk zuiden kijk van... Uh, uh, ik ben heel voorzichtig. En ik ga het alleen maar hebben over de vuilnisbergen daar... En toch een beetje de corruptie die daar uh, uh, de oorzaak van is. Nee, maar een beetje een raverand. Erg arm in het zuiden van Italië. Wat vond je daar? Wat wist je daar al van voordat je daar kwam? Nou ja, ik, ik ben ooit eens een keertje op vakantie uh, in Napels geweest. En toen had ik eigenlijk niet zo'n goede indruk van die stad. Ik vond het een beetje onderkomen. Het is uh, ja, veel... Uh, ik, was, ik kwam bij het station, Suboptimaal? Suboptimaal, Sub-optimaal. Sub-optimaal, ja. Nou ja, en hier, gewoon veel, veel armoede. En, veel, en ook vuile straten. En ik, ik had gewoon het... Ja, ik, ik had er geen goed gevoel bij. Maar ik dat wist wel, ook dat hoor je van mensen die iets hebben met Italië: Napels is nog echt Italië. En natuurlijk heeft Napels heeft de Canzone Napolitana. Ja. En daarvan is Oost-Solomio, is natuurlijk een beetje afgezaagd, maar wel het bekendste voorbeeld nee. daarvan. Ja. Nou, daar ben ik op zoek gegaan naar iemand daar die. die jazz maakt, soul maakt, blues. Dat is gelukkig een beetje flexibel. Maar die iets deed met die canzone in Napolitana. En heb ik dus een jazzpianist gevonden die daar jazz van maakte. Dus die bracht die twee samen. Mm -hmm. En dat was heel, heel grappig, omdat hij... Eh, goed, het is, heel, het is een hele trotse cultuur daar, weet je wel. Als je bent geboren in Napels, dan groei je op met de cansonen in Napolitana. En zelf zo'n geschoolde jazzmuzikant, een hele technische pianist was dat... die komt dan met een cd en dan ineens... je bent aan het luisteren naar, voor je gevoel, een mooi jazznummer... en ineens zingt de zangeres Ossola Mio er doorheen. En dat was zo Wordt raar. Wordt dat ook niet daar een beetje gezien als blasfemie, dat hij dit doet... Met hun Napolitaanse liederen. Nou, het was, het, uh, Napels, het is een hele complexe cultuur daar. En je bent er natuurlijk maar een paar dagen. Je hebt wel lange gesprekken met de muzikanten daar. Dus nou, oh ja, ik hoop dan altijd iets meer te begrijpen als ik er wel weg ga. Maar, maar Napels is ook, en dat, het is een, een, een beetje een gesloten cultuur. Ze, zijn, ze durven niet trots te zijn op hun muziek naar buiten toe. We wilden bijvoorbeeld naar het conservatorium toe gaan. Daar liggen nog oude geschriften van muziek en zo. Daar kwamen we niet binnen. Dat is, ze zijn daar te bang voor diefstal. Ze zijn te bang voor, voor van alles. En, en het, het is dan misschien juist goed... dat zo iemand dan jazz gebruikt... om die muziek, onder het publiek onder de aandacht te brengen. Je hebt voor de serie, die maak je voor de NTR... Hè? Ja. gaat door de NTR uitgezonden worden. Uh, heb je uh, een, eigenlijk de ultieme... European Soul Music gemaakt. Met alle um, uh, muzikanten die ook in de serie voorkomen. Ja. ja. En alle elementen die je aangetroffen hebt in Europa... en de Europese steden. Ja, wat ik eigenlijk heb gedaan... is ik heb samen met Perquisit, een, een Nederlandse uh, producer... Um, heb ik, een, ik heb een nummer geschreven... heb ik samen met hem een kleurplaat gemaakt. En We eigenlijk horen het vast zacht onder je, hoor. Ja. Alle muzikanten hebben die kleurplaat onder de neus gekregen... en hebben gezegd van, wat zou jij ermee doen? Geef je eigen invulling hiervan. En dat leidde er dus toe dat nou, je naar hoort, de accordeon nu al voorbij komen van Tuur Florizone. Dat iedereen een soort bijdrage gaf en het op die manier Europese soul werd. Ja. Dit is het ultieme Europese soul nummer dus. Europe's Soul. Alle muzikanten die in de NTR-serie Europees Soul, heet die ook? Heet? Europe Soul. Ja. Europe Soul. Te horen zijn vanaf wanneer? Aanstaande zondag is de eerste uitzending op, op Radio, Radio 6. 6. Van? Uh, vanaf 8 uur. Dat is een onderdeel van het programma Co-Live. En uh, nou ja, de komende twee maanden, elke week, uh, bezoeken we een andere stad. Prima. We gaan eruit met Europe Soul. Zo is het. Joep Veld, heel hartelijk bedankt. Dank jullie wel. Villa is uh, straks na het nieuws terug. Radio 1 en de ontknoping in de eredivisie. Nog één overwinning te gaan voor Ajax. Het geldt zo verschrikkelijk weinig. Wat doen PSV, Feyenoord en Vitesse? Zondagmiddag alle wedstrijden vanaf half één. Het Ajax weer om 2. Let breed en daar is de 1-0. ADO Feyenoord. Voorzet David dan. RKC Vitesse. De bal van dichtbij. En PSV NEC. Verpas voor PSV als de bal in de voeten ligt. De ontknoping in de eredivisie op Radio 1, het nieuws van alle kanten.